Jelle Visser met het NOS Journaal. PVV-leider Geert Wilders heeft een cartoonwedstrijd... over de profeet Mohammed afgeblazen. Op Twitter schrijft hij dat de dreigementen de spuigaten uitlopen... en dat veiligheid van mensen voor alles gaat. Wilders wilde op 10 november een spotprintwedstrijd... in de Tweede Kamer houden, waarbij deelnemers 10.000 dollar konden winnen. Het leidde tot felle protesten in Pakistan. En vandaag riepen de Taliban op tot aanvallen... op Nederlandse troepen in Afghanistan. Volgens de PVV-leider toont de hele zaak het gewelddadige en intolerante karakter van de islam aan. De politie moet meer aandacht besteden aan onopgeloste moordzaken, vinden nabestaanden van slachtoffers. In de petitie vragen ze om meer rechercheurs voor de circa duizend onopgeloste moorden in Nederland. Aanleiding voor de petitie is de doorbraak in de zaak Nikki Verstappen. De politie erkent in een reactie dat de aandacht voor onopgeloste zaken per regio verschilt... Dat heeft te maken met de hoeveelheid andere misdrijven... en de kans dat een oude zaak kan worden opgelost. In het centrum van Rome is het dak van een kerk ingestort. Het gaat om de San Giuseppe-kerk, vlakbij het beroemde Forum Romanum. Alleen de pastoor was binnen toen het gebeurde, hij bleef ongedeerd. Hoe het dak van de kerk in Rome kon instorten is onduidelijk. En Luca Modric is door de UEFA gekozen als beste voetballer op de Europese velden... De Kroatische middenvelder won het afgelopen seizoen met Real Madrid voor het derde jaar op rij de Champions League. Modric kreeg ook de prijs voor beste middenvelder. Cristiano Ronaldo, die vorig jaar tot beste speler in Europa werd gekozen, moet nu genoegen nemen met de titel beste aanvaller. En dan het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen minder buien en meer zon. Het wordt maximaal 18 tot 21 graden. In het weekend iets warmer en meer zon. Zondag kan het 24 graden worden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1295. En mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New age muziekprogramma. We gaan weer beginnen met uh, allerlei soorten werkjes natuurlijk over de hele wereld. Het is, uh, zoals ik uh, in het verleden wel eens uh, pleegde te zeggen: een muzikale rondreis uh, all over the world, um, om het maar in goed Nederlands uit te drukken. Nieuw werkjes van Lis. Addison, ik had een uh, oud werkje van haar uh, laatst gedraaid. En prompt uh, op het toesturen van de playlist. Uh, kreeg ik uh, allemaal weer nieuwe werkjes toegestuurd. Hartstikke leuk. Habitats heet haar laatste werkje, daar gaan we dus uh, mee beginnen. En daarna komt een andere dame, een nieuw voor dit programma. Ze komt helemaal uh, uit Noorwegen, Sicilië. Een beetje Keltische, uh, nou, beetje Keltische muziek. En uh, dit. Um, Album heet Fairless. Nou, dat komt er gelijk achteraan, achter Liz. Maar goed, Liz heeft plaatsgenomen en ze gaat beginnen hoor. Uit de plezier. luisterplezier. Inval.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 I'm Kelly Andrew. Thank you for listening to Peaceful Radio.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 Radio.